Robin Haasen, Michaela Krajcek en Aranska Rus waren al zeker van een plek. Het weer veel bewolking, het is 0 tot 4 graden. Ook vanmiddag veel bewolking, maar af en toe zon. Dan wordt het maximaal 7 graden. Tot zover het NOS-journaal. <tomstiging> ANWB-verkeersinformatie. De A15 Rotterdam richting Gorkum is tussen Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam afgesloten. En op de A29-bergen op Zoom richting Rotterdam is bij het knooppunt Vaanplein de verbindingsweg dicht. En dit was de verkeersinformatie.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 We leven immers in de donkere dagen van januari... met lange, rusteloze nachten in geborgenheid of eenzaamheid. De dagen echter alweer lengend. Daadkrachtig of schoorvoetend onderweg in het nieuwe jaar. Tijden van verandering, bezinning, avontuur, reflectie en afscheid. In deze duistere dagen gaan wij op zoek naar verlichting en inzicht. En dat doen we vanochtend in het gezelschap... van onze vierde winterkostganger Gerard-Jan Allerliefste. Gerard-Jan Alderliefste kwam op een zwaar bewolkte zomerdag ter wereld... in het Friese dorp Jubbega. Op 23 juli 1964 was dat. Jubbega ligt zo'n 15 kilometer ten noordwesten van Heerenveen. Na de middelbare school overweeg hij Frans te studeren... maar de francofiel koos uiteindelijk voor een studie geneeskunde. Sinds begin jaren 90 verdient hij, zoals hij zelf zegt... zijn brood als verslavingsarts, als muzikant, het beleg... Zijn band, Al Liefste, kreeg onder meer grote bekendheid... door een duet, Une Belle Histoire, met Paul de Leeuw... en als de band die Chansonnier Ramse Chaffie opnieuw liet uh, schitteren. Bienvenue, Gerard-Jan, Al Merci beaucoup. Bonjour. <laughs> Bonjour. Ik moet van dat... Uh... Van dat uh, tweetalige, zou ik maar zeggen, ging ik helemaal stotteren. Maar we, <laughs> laten we proberen het uh, verder zo stottervrij mogelijk. En eventueel met uh, Franse ondertiteling. <laughs> of anders om uh, voor elkaar te krijgen, uh, dit, uh, dit uur. Gaat goedkoper. Ja. Hoe was het uh, voor jou trouwens? Uh, vroeg op? Ja, dat was heel vroeg. Maar voor mij geldt, als ik dan eenmaal zit in de Deuxiveau... Dan, uh, dan ben ik er wel weer. Best wel een ochtendmens. Maar die wekker was wel hard. Ja? Dus hoe laat ging die? Uh, dat was half vijf. Half vijf, ja. Half goed. vijf, wekker vijf uur. Uh... Toen hadden Bart en ik er alweer een paar uur op zitten. Uh... Ja, alleen maar chapeau voor <laughs> jullie. <laughs> chapeau, trouwens ook een Frans woord. <laughs> Net als deusjevo. Hebben... Ja, ik denk, ik uh, gooi hem lekker in. Uh, ja, we maken het lekker. Ja, en trouwens, uh, we gaan de, de, de goede kant op. De, straks uh, hebben we weer uitzicht op vakanties en zo. Dus, uh, ga je dan naar Frankrijk? Uh, nee, het wordt uh, ter schelling. Oh, dat is helemaal de andere kant. <laughs> ja, je moet wat variëren. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Nee, maar je bent een ochtendmens, uh, zei je. Uh, dat wil zeggen op gewone tijden wakker worden. Uh, niet, niet half vijf in de ochtend. Ja, ik ben s ochtends wel het, uh, op mijn best eigenlijk. En, uh... Vraag je misschien af, heel als muzikant is dat. Ja, uh, dat lijkt me lastig. Uh, een rare mix. Maar uh, ik moet het dan altijd ook wel inhalen. Ja. Als ik drie keer in de week laat ben, dan moet ik gewoon even zorgen dat ik mijn zeven, acht uurtjes uh, uh, pak. Maar anders was het gewoon een beetje op tijd naar bed en uh, vroeg, vroeg productief. Dat is een beetje mijn. Uh, mijn natuur. Ja, en je bent vader van jonge kinderen. Ja, dus, dus die zorgen er wel voor dat je tijd wakker bent. Ja, zeker. Die zijn. Nou, momenteel is het tussen kwart over zes en kwart voor zeven dat zij wakker worden. Twee jongetjes in één slaapkamer. Ze zijn twee en vier. En, dus dat valt wel mee. En, uh, best wel getroffen met het doorslapen van ook toen ze klein waren, nog kleiner waren. Ja, ja. En hoe laat zijn? Je? Kwart voor zes wakker. Nu is het kwart over zes, oh, kwart, kwart over. voor zeven. Dus uh, dat is behoorlijk uitslapen. <laughs> Zij die uh, glimlachend. <laughs> ja, dat kon uh, erger zijn. Hoe, hoe komt het eigenlijk dat kinderen altijd zo vroeg wakker zijn? Ja, Kijk, ik lange. bedoel niet speciaal jouw kinderen, maar... Uh... Nee, ja, de kinderen in het algemeen. Ja. Dat is, wat een uh, mooie vraag. Ik denk toch uh, dat ze <laughs> moeten eten. Ze moeten altijd wat in meteen. Ja, dus, dat uh, is het natuurlijk. Ja, ja. honger. Ja. Eh... Um, was het uh, druk onderweg hier naartoe? Nee, er was geen kip. En het, uh, ik vind het ook een mooi tijdstip. Ook zo. Je uh, komt vanuit Amsterdam langs het pontje. En dan zie je mensen of naar hun werk gaan. of terugkomen voor stappen. Het is toch wel een uh, mooi moment. Dat me deed denken aan wel uh, vijf uur van chauffeur. Het, het moment dat het uh, zo'n beetje azuurblauw wordt. en ja. uh, het licht begint te komen. Mooi tijdstip wat ik niet vaak meemaak. Nee, nou, dat, dat, uh, we kunnen je vaker vragen natuurlijk. <laughs> morgen. <laughs> ja, ja, morgen zitten we hier niet. <laughs> um, ja, nou, we gaan het even systematisch hebben over, over jouw uh, persoon. Uh, en de, de rollen die je uh, vervult. Je bent uh, verslavingsarts, maar je bent dus ook muzikant. Wat, wat prevaleert? Nou, op dit moment is het precies het uh, tegenovergestelde van uh, hoe je het aankondigde. Het is eigenlijk meer het brood uit de muziek... en het beleg uit, uh, uit de geneeskunde. Ja, terwijl het vroeger andersom was. Maar dat zijn, uh, dat zijn heftige keuzes in een, uh, in een leven, in mijn leven in ieder geval. van Wat ga je doen als je toevallig twee dingen kan? En ik herken dat heel vaak om me heen. Hoor. Veel mensen hebben meerdere kanten in zich. Op dit moment is het dus meer... Uh, Muziek, dan geneeskunde. Ik heb een, een 20% contract bij de Breider Verslavingszorg in Haarlem. En 20% dat is uh, natuurlijk niet heel veel. Eén dag in de week. Ja, bij anderhalve eigenlijk, als je uitgaat van 36 uur of zo. En uh, ja, op anderhalf dag kom ik wel uit. En dat, dat is het. Ik ben blij om het vast te houden ook. Terwijl de muziek natuurlijk uh, misschien wel de meeste passie, de meeste voldoeningen geeft op korte termijn. Maar bezighouden met wetenschap en met uh, mensen in nood Dat is toch ook, uh, ook mooi. Ja, want je doet inderdaad uh, in beide gevallen iets voor mensen. Hè? Uh, je brengt, uh, als muzikant breng je mensen plezier en uh, ontroering, denk ik. Uh, hè? Uh, als arts kun je ze natuurlijk genezen als ze ziek zijn... of uh, uh, misschien een beter uh, levensritme uh, aanpraten. Of niet aanpraten, maar uh, bijbrengen. Ja, daar zit een soort van, uh, van overeenkomsten misschien, maar het is wel een, een groot verschil ook. Ja, ik denk dat er overeenkomsten zijn en verschillen. Maar uh, de overeenkomst is misschien wel iets met, met mensen doen of voor mensen doen. Uh, in een spreekkamer sta je, zit je face to face met één persoon en uh, ja, in je hele case load, zoals dat dan tegenwoordig heet. Heb je Hoe natuurlijk heet dat? case ja. He, hè. Dat is je bestand aan patiënten. Zeg maar. ja, ja, ja. Dan gaat het wel om meerdere mensen, maar met een gitaar en een band achter je en 100, 200 mensen, 300 mensen voor je, is het wel een andere koek. Maar uh, daar zit wel een overeenkomst, denk ik, ja. ja. En geeft, geeft die andere koek geeft die meer voldoening? Het is. Het zijn verschillende voldoeningen... waarbij de muziek... vergelijk ik wel eens met... Uh, nou ja, met, met patiënten, met verslaafde patiënten. Dat je uh, De korte termijn bevredigingen... een applaus... is op zich verslavend. En dat is leuk. Daar ontkom je niet aan. Dat mm. is leuk. Maar de volgende dag hoor je hem niet meer. En hij beklijft niet. Je teert niet een, een week op één uh, applaus... bij een liedje of zo. Het is wel iets wat terug moet komen. En dat geldt voor drugs eigenlijk ook. Ik zie daar wel een, een persoonlijke uh, overeenkomst met, ja, met drugs. En, terwijl ik verder heel, heel, heel matig ben in, in gebruik, et cetera. Maar het is wel een, een uh, mooie parallel. Maar dat, dat geeft voldoening. En, uh, een van mijn beste vrienden is chirurg. En die als die na negen uur opereren... een, een half slag weer dichtmaakt en afhecht dan is dat ook voldoeninggevend, maar niemand applaudisseert. Nee. En als ik drie akkoorden speel, wel, daar zit iets scheefs. Ja, ja. Het zou toch aan de andere kant ook wel raar zijn... als er dan ineens uh, mensen een in operatiekamer binnenkomen... en gaan ze dan applaudisseren. Dat ja. lijkt me... Dat, zou raar, zijn, dat maar zou, zou raar zijn. Het is raar, maar ook niet gek natuurlijk. Ja. Dan moet je een applausmachine neerzetten. Want wat die, wat die mensen doen is natuurlijk... Vele malen belangrijker dan een, een zondagmiddag in een kroeg... of een zaterdagavond in een theater. Uh, me, mensenvermaak is ook belangrijk, laten we, laten we het niet onderschatten. Maar, maar dit werk is levensreddend. Ja. Je zegt verslaafd aan, aan, uh, aan applaus. Is dat dan als, als verslaving van eenzelfde orde... als, als wanneer je verslaafd bent aan, uh, aan bepaalde stoffen? Nee, het, het is een uh, minder ernstige verslaving. Oh, gelukkig. Um, maar het is misschien wel zo dat, uh, dat applaus ontvangen... en weten dat mensen daar voor jou zijn en dat soort dingen... Uh, dat, dat dat misschien ook een stofje geeft dat je gelukkig maakt. Of zo. Ja, dat is ook zo. Alleen De, de mate waarin, en we praten over endorfine en, en dopamine... Hè, wat in het brein vrijkomt bij, bij drugs en bij applaus ook. Maar ook bij geldelijk gewin... Ja. He, vandaar dat uh, verslaving in, in het bankwezen ook helemaal niet uh, een uitzondering is. De mate waarin die stofjes vrijkomen, die verschillen heel sterk. Dus uh, van applaus, als je daarmee uh, stopt de volgende dag... dan krijg je geen uh, onthoudingsverschijnselen. Maar als je met heroïne stopt, heel heftig. Dus daar zitten wel verschillen in de mate waarin. Ja. We komen daar straks uh, ongetwijfeld nog op, uh, op terug, maar ja. we moeten uh, ook een beetje ons houden aan de vaste volgorde van dit uh, programma. Prima. Uh, we hebben namelijk het uh, historisch uh, fragment dat uh, zoeken we altijd bij de geboortedatum van de gast. In jouw geval 23 juli 1964, uh, het jaar trouwens van a Hard Days Night van uh, van de Beatles. It's been a hard day's <laughs> ja. night, ja. Nou, in dit geval is het meer een, een hard days uh, morning, early morning. Ja, dat is het zeker. Ik hoor nee. mezelf praten. En, goh, <laughs> zijn wat zijn we aan doen? <laughs> Maar we gaan even terug naar de 23 juli 1964. We hebben een stukje gevonden uh, van de NCV uit een programma dat heet Radio Krant. Uh, het uh, actualiteitenprogramma van de NCV was dat aflevering 147, jaargang 15. En daarin uh, is een uh, verslag te horen van uh, Ed Lachman, die was correspondent in Parijs. En die uh, bezocht een persconferentie met uh, president de Gaulle. Charles de Gaulle op zijn praatstoel. Puissance qui se nomme la France, la Chine, l'Union soviétique et l'Amérique, effectivement résolue à ne plus y être engagée. Et la seconde condition pratique, c'est qu'une aide massive économique et technique soit fournie à l'ensemble Indochinois par les États qui en ont les moyens. ...omdat het ontwikkeling het déchirement verantwoordert. Dit is Parijs. Je zou bijna denken dat de Gaulle er plezier in schept... ...om de hele wereld voor de gek te houden. Voor de elfde keer sinds 1958 heb ik vanmiddag... ...samen met 700 collega's en de hele Franse regering... ...in de oververhitte en goudkrullerige balzaal van het Elysee-paleis gezeten... ...voor een van die zogenaamde persconferenties van de grote Charles. Maar na alle spanning en geruchten is er eigenlijk geen sprankje nieuws uitgekomen. Ten eerste is het geen persconferentie... omdat de Goal de vragen eenvoudigweg samenvat tot onderwerpen... en deze dan met één grote greep in uit het hoofd geleerde speeches behandelt. Hij zelf zei aan het begin dat hij het aardig vond... om weer eens aan de ritus van vraag en antwoord te doen. Dat zal dan wel ironisch bedoeld geweest zijn. Ten tweede kwam er dus deze keer geen bom, geen bommetje, ja, niet eens een heel klein nieuwtje uit. Wat zijn Europese politiek betreft legde hij nog weer eens uit... waarom hij vindt dat er een Europese Europa der vaderlanden moet zijn... onafhankelijk van Amerika, maar toch geallieerd en vooral geen federatie vormt. Majestueus voegde de Franse president eraan toe... Frankrijk is zelfverzekerd genoeg om geduldig te kunnen zijn... De Europese hemel zal eens opklaren. Het lot heeft zijn eigen gewicht. Intussen gaat Frankrijk alvast zijn eigen onafhankelijke gang. Met andere woorden, op den duur krijg ik de goal toch gelijk. En dat was de Parijse correspondent van de NCV in 1964, het Lachman... Uh... Ik wou, toen ik De Gaulle hoorde, uh, dacht ik, dan moet ik straks zeggen... Uh, zo hoor je tegenwoordig niemand meer Frans spreken. Maar als je uh, de correspondent hoort, dan moet je ook zeggen... dat tegenwoordig niemand meer uh, zo spreekt. Nee, uh, prachtig geluid, ja. Ja, ja. ja. En dat Frans van, van De Gaulle... Uh, uh, komt jou dat bekend? Klinkt jou dat bekend in de oren, de, de, de manier waarop hij de klemtonen legt... En, uh, ja, nou, van de Goal zelf dan iets minder. Dan was ik misschien net, net even, even te jong. Hè? Ik was misschien meer bezig met uh, de worsteling. Deze dag was je, <laughs> was je er nog maar net. Precies. Maar van latere presidenten en zo. En, en Chirac en uh, Mitterrand. En, dat herken ik wel. En dat gebruikt mijn, mijn zangdocent uh, Westerhuis uit Amsterdam. gebruikt dat ook als, als ik Franse liedjes met hem doorneem. Van, kijk nou eens naar die presidenten, overdrijven ze een beetje, weet je wel. Exagéré, la chanson française. Gewoon meer, meer theater ja. eigenlijk. En dat is misschien voor Hollanders, maar voor mij in ieder geval... best wel ergens, ja, een drempeltje voorbij. Maar als je dat doet, dan merk je wel dat het werkt... Dus het zit wel in het Frans en zeker bij die uh, Président. Ja. ja, ja, ja. Het valt me altijd op uh, als je met Frans in een café zit of zo... dat er altijd zo gezucht wordt, hè? De, die, die Franse taal die heeft veel van die, van die blaasklanken, zou ik maar zeggen. Ja, roze. Oh, mijn op. Ja, sowieso. Heel veel uh, uh, ja, expressie ook, hè? Ja, en Mimiek ja. En medeklinken zijn erg sterk en gevarieerder dan in, ons, uh, in het Nederland. Ja. Daar ben ik er ook altijd wel uh, blij mee. Ook. Ja. Maar dat is grappig, ja. 23 juli uh, 1964, dat was de heugelijke dag... waarop uh, Gerard uh, Jan Alderliefste werd geboren in Jubbega. Uh, in Friesland ligt dat, hè, bij uh, Heerenveen. Ja. Uh, is dat uh, een, een dorp, een, een gehucht, een, een, een, weet dat, een, een buurtschap? Ik denk dat je het onder uh, gehucht kan, kan rangschikken. 12 huizen... Ja, een, een, een kanaaltje met huizen eraan. En mijn vader had daar zijn eerste schooltje. Hij was net afgestudeerd als, uh, als uh, bovenmeester. En hij kwam daar terecht. En daar zijn, mijn broers zijn daar ook geboren in, in Drachten. En ik dan in Jubbega. Maar ik was één. En toen gingen we al naar het westen. En mijn vader en mijn moeder kwamen gewoon uit het westen ook. Amstelveen en Monnickendam Maar wel daar geboren. En uh, ik herinner één uitspraak van een boerin die dan zenuwachtig voorbij het raam liep. Want mijn moeder was aan het bevallen. En uiteindelijk kon mijn vader mij voor het raam houden. En die schijnt gezegd te hebben... Wat een leertse poppen met die leertse brune eertjes. En dat, ja, dat is een familieverhaal, weet je wel. Je moet het misschien voor de luisteraars... die niet in Friesland wonen even vertalen. Ja, wat, wat een lief klein popje. Wat een babytje met die lieve bruine oogjes. Leertse brune eertjes. eertjes. Toevallig stond ik afgelopen zaterdag in Sneek. Toen kon ik hem weer herhalen ja, ja, ja. in verhaal. Maar uh, verder totaal geen Friese dingen. Mijn moeder heet Haakma. Haakma is ook natuurlijk een Friese naam, ook Dokkum. Maar voor de rest is allemaal het, uh, het Westen geweest. Ja, ja, dus je was één jaar toen, uh, toen je inderdaad, waar, waar ging je toen? Toen ging ik naar Sandpoort bij Haarlem. Uh... Ja, Sandpoort bij Haarlem en de gemeente Vels. Altijd gewoond tot mijn achttiende. Ja, en daar kreeg jouw vader dan een, uh, een nieuwe baan. Uh... Ja, hij ging in Ijmuiden, werd hij. Uh, Hoofdonderwijzer. Toen was het woord bovenmeester inmiddels vervangen. Ja, dat hoorde hoofd der school was het <laughs> ja. in die tijd. Ja. En uh, jij, jij hebt één broer? Ik heb twee broers. Twee broers. Oh, die zijn allebei in Drachten geboren. Ja. En uh, hoe, hoe was dat vroeger? Uh, konden jullie... Uh, want dat moest je natuurlijk als, uh, als, als zoons van de bovenmeester... moest je natuurlijk wel goed kunnen leren en zo. En goed je best doen. Uh, was dat ook zo? Waren ja. jullie de beste van... Uh, in ons geval. We kwamen niet bij hem op school. Dat was, hij zat in Ermuiden op school. We woonden in Zandpoort. En we gingen dus naar een andere school. In Driehuis. Maar het is wel zo dat de hoofdonderwijzer van jouw lagere school. die kent hem als collega. Dus die kijkt wel met een, een ander oog. En die kreeg elk jaar. een allerliefste in de klas. Want mijn broers. En ik beschelen, we zitten precies drie zoons in drie jaar. Ja, ja. Dus die had uh, de ene jaar de een, de ander jaar de ander. En toen kwam ik. En dat uh, heeft, had hem wel wat gedaan. En, hè, denk ik, ja, dat is toch bijzonder. Ja. Maar betekende dat voor jou bijvoorbeeld dat je uh, je in de gaten gehouden voelde? Dat je beter je best moest doen dan, dan andere kinderen? Nee hoor, zo sterk uh, had ik dat niet. Nee. Het ging allemaal vrij, uh, vrij soepel en gewoontjes. ja. ja. En was jouw vader thuis ook uh, de ja, onder, onderwijzer achter? Ik bedoel, legde hij allerlei dingen uit? Of uh, lieten jullie een beetje. Niet heel sterk, maar wel als, je, als je, in je in de auto op vakantie. Richting Frankrijk later, uiteraard, maar ook in Nederland. Dat hij dan wel altijd de namen van de boompjes en de plantjes wilde vertellen. Dat nee. een beetje. En, en aardrijkskunde, dat, dat zat er wel in. Maar niet op een. Uh, op een uh, een bovenmeestermanier of zo. Nee. Ik zie nu plotseling een stapel schriften voor me... van die oude groene cahiers, Die zat na te kijken met een brilletje, krulletjes, streepjes. Hm. En dan dachten wij als kind: oh, hier gebeurt het dus. Hier krijg je een voldoende of een onvoldoende. Hè? Ja, ja. Maar verder, niet, niet heel belerend, maar wel uh, namen. en uh, Dat neem je dan ook mee als ik dan later... Zelf volwassen ben en op vakantie ben, dan ben ik ook geneigd om te zeggen: Kijk, dit is mais, dit is rogge. Ja, maar nou, de bomen. Ja. Dat is lastiger dan mais en rogge. Dat, dat klopt. Ja. Dan krijg ik vervolgens: Ik moet weer een boekje bij, of waar zit er nog wel even bij? Ja. Was het was een gezellig uh, gezin? Uh, het was een heel gezellig gezin, vol uh, warmte en vrijheid van ontplooien. Maar wel een gezin dat toen ik 16 was, uh, uit elkaar viel dat mijn ouders scheiden. En uh, ja, dat was een donderslag bij heldere hemel. Maar wel iets wat natuurlijk wel een, uh, een weerslag heeft op je leven. Ja. Maar het was een, uh, allemaal uh, koek en ei. Voor, voor jou jouw. Voor mijn uh, eigen beleving, ja. Ja. En die vakanties naar Frankrijk, die waren ook daarvoor. Ja, die waren daarvoor al. Ja. Ja. Dat we met het hele gezin, eh, pa en ma, broertjes, soms een vriend mee, dat we richting de Loire trokken. Ja, Amboise zag ik ergens. Eh, ja, Amboise is onze favoriete plaats. En ja. dan, in die leeftijd van eh, 14, 15, 16, 17, wat je dan met je broers bent, is dat natuurlijk een. Hele uh, mooie leeftijd om de wereld te verkennen. Om um, locals te leren kennen. Want die kwamen dan ook naar de camping toe. Je had daar een eiland in de rivier de Loire. Ja, ja. Uh, volgens mij was het Ile d'Or. Het gouden eiland. En daarop was die camping. En elke avond hadden ze een kampvuur. Dat heet daar een feu de camp. En uh, ja, je eerste gitaarlesje mee. Je eerste gitaartje. Dus er achteraf erg indrukwekkend geweest. En ik denk dat daar ook mijn uh, liefde wel is begonnen. Plus een uh, heel enthousiaste docent Frans, die uh, overigens Penties droeg in de klas. En dat is Een die... mannelijke docent? Ja, precies. En waarom deed hij dat? <laughs> dat vond hij lekker zitten, denk ik. Oké. Okay. <laughs> Maar dat uh, had verder geen invloed op, uh, op de manier van lesgeven of zo? Nee, nou, het was gewoon een hele enthousiaste man, uh, theatraal. En uh, die ook Frans doseerde met muziek. En dat hoor je wel vaker terugkomen. Nee. Dat een, een Franse les wordt eigenlijk pas leuk als je het met liedjes doet. Want uh, het is moeilijk voor veel Nederlanders. Sommigen hebben de mazzel dat de embouchure, het, het spreken, wat makkelijker gaat dan anderen. Maar anders is het... Uh, een moeilijk vak, maar muziek en enthousiasme van een docent bepaalt alles. Ja. Hoe wist je trouwens dat hij een panty aan had? Ja. Nou, dat had ooit eens iemand gezien. En dan gingen wij een gummetje op de grond laten vallen. En dan nou, verdomd, het is waar. Hij draagt panties. <lacht> <Ja>. <lacht> maar ja, jullie dachten dan misschien dat alle Fransen dat deden? Of, <lacht> of, of? Nee, het was een Hollander. <lacht> maar uh, ja, sindsdien ben ik het ook gaan doen. Nee, hoor. <lacht> <lacht> je moet het echt doen, Frank. Nou, ja. François. Wat is trouwens een penti in het Frans? Le panty. Ah ja, voor sommige woorden. Dat is heel gek met die Frans. Soms zijn ze heel, uh, heel streng. Hè? Dan verzinnen ze hun eigen woorden. Voor, voor iets wat, wat, wat wij met een Engels woord aanduiden. Maar in andere gevallen nemen ze weer gewoon het Engelse woord. Alleen spreken ze dan op zijn Frans uit. Ja, dat is ook zo. In dit geval weet ik het niet eens zeker hoor. Ik gooi het er gewoon uit. Maar ik denk het wel. Nou ja, dan zullen we het straks wel merken... als de luisteraars gaan bellen... dat, dat ik me weer van alles op de mouwen laat spelen. <tiedacht> ja. Maar Am Amboise, uh, ja, daar is ook een, een kasteel. Uh, Leonardo da Vinci ja. heeft daar uh, zijn laatste jaren gesleten. Uh, Mick Jagger die, uh, woonde daar in ja. het kasteeltje en zo. Ja. Het vertoonde die zich ook wel eens... Uh, Ik heb Micken nooit gezien. Nee. Maar dat eerste onderdeel van die... Ze hadden dan elk jaar een, uh, een spektakel, hè? Le 14 juillet natuurlijk, de, de nationale feestdag. Ja. En toen mochten wij ook, omdat we die mensen hadden leren kennen... ook een bevriende familie waar we nog steeds contact mee hebben. is ongelooflijk. Familie Dauphin, zo'n slager, zo'n primitieve slager in Amboise... Mm. die onszelf slachten en zo met het bloed onder zijn na... gos. En die... Die namen ons dan mee naar dat spektakel. We kregen het ook in kleding gestoken om mee te spelen. Dat herinner ik me nog. Maar dan ben je 15 of 16, hè? dus ongelooflijk. Ja, ja, en dan wil je natuurlijk indruk maken op de uh, Franse meisjes. Natuurlijk. Natuurlijk helemaal. Ja, dat zit, dat zit er wel in. En, uh, maar die opdracht kregen we ook. Je moet de meisjes een beetje gaan plagen. in zo'n toneelstuk uh, in dat kasteel. Dat is een leuke herinnering. Ja. ja. Want er was zelfs even sprake van dat je misschien Frans zou gaan studeren. Ja, ik, ik had wel uh, vooral de, de grammatica en het spreken, dat ging me goed af. Uh, ja, dat kwam dan aanwaaien. Maar het, het vele lezen van literatuur, wat er ook bij hoort... Uh, als je Frans gaat studeren, dat stond me een beetje tegen. Ik had heel weinig zitverlezen. Ik was meer met sport bezig en spelletjes en muziek. Ik was niet, niet in een hoekje met een boekje of zo... Dus achteraf was ik heel blij dat ik werd ingelood voor geneeskunde. Maar je moet wel een tweede keuze opgeven en dat had wel Frans geworden. Ja, ja. alsof je voor geneeskunde niks moet uh, lezen. <laughs> ja, maar dat is geen, geen, geen zware literatuur en geschiedenis door de jaren heen. Dan ben je natuurlijk heel, heel geïnteresseerd in elk, uh, elk onderwerp. Sowieso was dat bij geneeskunde opvallend. Als ik voor natuur en scheikunde... Vijfjes, zesjes, nog een hak over de sloot, vaak uh, op, op VWO haalde. Maar op het moment dat het medische chemie is, of medische fysica, dan kun je wel eens even achter halen... Omdat het dan heel gericht is op, uh, op een orgaan wat je interesseert op dat moment. Hè? Ja, ja, welk orgaan was dat? Nou, het, dat was net wat dan in het blok werd behandeld. Ja, je, je had ja, bijvoorbeeld ja. een blok ademhaling, en dan waren de longen aan de beurt. Ja, dat, dat. En dan ga je de, al die, die, die fysische wetten van, van luchtdrukken behandelen. En dan is dat heel inter, interessant. Hebben jouw broers ook uh, gestudeerd? Uh, mijn middelste broer die heeft uh, HTS gedaan. En, en mijn oudste broer heeft eerst een, een, is verpleegkundig geworden, want het was helemaal niks voor hem. En die is toen ook in de machinebouw, via zijn toenmalige schoonfamilie ingerold. Dus het zijn hele technische jongens, mijn broers. Ja, ja, ja. Veel machines over de wereld verkopen, Israël, uh, overal. En uh, ja, daarin verschilden wij drie enorm. Dat, hebben, we hebben alle drie muziekles gehad, maar de derde bleef erin hangen. En de tweede hebben we het één, twee jaar gedaan en uh, gestopt. Ja, dus er werd thuis ook wel muziek gemaakt? Ja, mijn vader speelde piano, mooi, en mooi Chopin. Maar ook kerkorgel gedaan. En mijn moeder zat op een fluitclubje. En er was veel muziek. En bij mij viel het zaadje op vruchtbare bodem. Ja. Over muziek gesproken. We hebben... Even kijken, wat hebben we? De poppies, die ken je natuurlijk wel. Ja, uiteraard. Le ehm die, uh, die staan klaar uh, met z'n allen. Die staan uh, daar bij, de, bij Barbara en Bart uh, achter het glas. En die gaan uh, even zingen. En dan gaan we daarna, uh, want we hebben een heel vol programma... daarna gaan we snel weer verder. Mooi. Ik Poppy, Isabelle, je En dat uh, draaiden we speciaal natuurlijk voor uh, Gerard-Jan, Alderliefste. Uh, hij is onze gast vanavond van de band, Alderliefste. En uh, we kennen hem ook van uh, samenwerking met Paul de Leeuw en met Ramse Shaffi. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ik zei het al, we hebben een, uh, een vol programma. Maar We gaan eerst uh, uh, vijf exemplaren van de CD De Franse Slag. Uh, ja, niet verloten, maar uh, daar kun je, uh, er kunnen luisteraars uh, die kunnen een uh, exemplaar winnen. Daar moeten ze wel wat voor doen natuurlijk. Uh, dat zal ik uh, vertellen. Dan moeten ze de volgende vraag beantwoorden. Gerrit-Jan Alderliefste vernoemde zijn in 2007 geboren zoon... naar een bekend Nederlands chanson... Hoe heet zijn oudste zoon? En dat gaan we nu dus niet vertellen. <lacht> hè, want dat moeten de mensen uh, zelf maar opzoeken. Of misschien weten ze het. Uh, overigens familieleden van jou zijn natuurlijk uitgesloten van deelneming. Dat snap je ook wel. <lacht> <lacht> um, en uh, wat, wat moet je doen als je het antwoord weet of gevonden hebt? Dan kunt u dat uh, per... Post aan ons doorgeven. Die oplossing moet dan naar omroep Max ter attentie van Nachtvluchten, Postbus 518 1200 AM in Hilversen. En in de loop van de dag zal er ook een link staan op onze website www.nachtvluchten.fm. Daar moet u klikken op Allerliefste prijsvraag, uw antwoord, uw gegevens invullen en op verstuurformulier klikken. Maar dat kan dus pas, dat zeg ik er nog eens even bij... in de loop van de dag. Dus hoe heet de oudste zoon van Gerard Allerliefste? En dan uh, maakt u kans op een van de cd's... De Franse Slag, die wij hier beschikbaar hebben. Uh, nou ja, ik zei het al, uh, uh, Gerard. Uh, uh, de band Allerliefste, die draagt jouw achternaam. Uh, dat kan niet anders betekenen dan dat jij de baas van de band bent. <laughs> nou, dat is een groot woord. Baas zeker niet. Maar wel, uh, ja, als, als leadzanger en oprichter... heb je wel een bepaalde rol natuurlijk. Maar in mijn eentje kan ik het zeker niet. En uh, drummer en bassist, die, uh, we zijn eigenlijk een drie-eenheid. Maar ik werd wel beloond als oprichter... Uh, het feit dat je de boel bij elkaar brengt... en dat je zo'n gekke achternaam hebt... En in die tijd maakten we ook veel Nederlandse liedjes. Anders hadden we nu misschien wel iets... Uh, le plus doux of iets... Ik kan het niet goed vertalen hoor, Alder is het trouwens. Le plus cher, cher of zo. Ja, le, le plus uh, me. Uh, le plus -e, dat had allemaal uh, gekund. Uh, uh. Maar uh, zo is het ontstaan, het was 1993. En toen was je al klaar met je studie geneeskunde? Ja, ik was al uh, twee jaar klaar. Je was ook al uh, uh, uh, toen al verslavingsarts? Of dat uh, ja, dat klopt. Want ik, ik was in 1991 klaar met geneeskunde aan de VU in Amsterdam. En toen al wilde ik niet in een regime van, van, van 70 uur in de week... het leven van een artsassistent uh, leiden. En vooral ook omdat de muziek toen al uh, aan het uh, ontwikkelen was. Ik had uh, twee, drie uh, bandjes. En uh, Dus kwam ik bij een uitzendbureau terecht in Amsterdam. En die stuurde me naar uh, verslavingszorg in Haarlem. En het gekke is dat ik daar sindsdien nog steeds bij diezelfde stichting uh, betrokken ben. En hoe zoiets op je pad komt en het dan beklijft, dat zijn toch wel uh, aparte dingen. Belangrijke ja. momenten in je leven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat, wat doet een verslavingsarts eigenlijk... Uh, die, die praat met verslaafden, neem ik aan. Uh, probeert hij ze ook van die verslaving af te helpen? Of uh, ja, wat, uh, kijkt hij uh, naar uh, patronen? Uh, wat, wat doet hij? Nou, een verslavingshart is, hij is onderdeel van een team. Want verslaving zit bol met, met biologische, lichamelijke aspecten, maar ook veel geestelijke en sociale factoren. Het is echt een complex fenomeen, verslaving. En daarom ook zo. Machtig, interessant. Maar in je eentje, ook daar geldt, net zoals in een band. In je eentje kan je iemand niet beter maken als arts. Het moet, iemand moet geestelijk steun hebben. Er moet een, een, een huis zijn, dagbesteding. Uh, het liefst verkering. Uh, wonen, wijf en werk, wordt wel eens gekscherend gezegd. De drie wees. Hmm. Dan kun je ook medisch veel meer bereiken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En als iemand de drie wees heeft, dan kan je met medicatie... Ook goed een rol spelen uh, bij de hunkering, het snakken naar, naar drugs of drank. Uh, en met het weghalen van afkikverschijnselen. Dus in teamverband ben je gewoon verantwoordelijk voor het medisch beleid. En uh, als iemand kan stoppen, dan gaat het over het stoppen. Maar een groot deel van de verslaten kan niet stoppen. En dan begeleid je alleen maar in het voorkomen van te veel schade. Dat noemen we de harm reduction. En dat is een heel mooi doel. Eh, dat mensen, veel, dat ze als ze ooit een keer stoppen, gezond eruit komen. Zonder HIV, zonder hepatitis. Maar wel doorgebruiken. Maar Met schone naalden, met metadon. Dat alles eh, beheersbaarder, draaglijker wordt. Ja. En is, is dat dan... Of kun je dat zo niet zeggen? Is een verslaving nou... Inderdaad, dat je lichaam uh, niet zonder dat spul kan. Hè? Of nou alcohol is of, of uh, een, een drug. Of is het juist die, die geestelijke hunkering? Dat je, wat, of is het een combinatie van ja, die bij factoren? Ja, de, de, de echte definitie. Verslaving is eigenlijk spreektaal. Maar in de geneeskunde praten we over afhankelijkheid van een middel. Afhankelijkheid van alcohol of afhankelijkheid van heroïne. En dan wordt er aan beide criteria voldaan. Dus er zijn zowel lichamelijke afkikverschijnselen als je stopt... en er is een controleverlies aan de gang. Dus je neemt je voor, 1 januari ga ik stoppen. Dus misschien onlangs pas gebeurd. Heel rationeel, maar het lukt je niet. Dus dat valt dan weer onder de psychische factoren. Ja. En dan moeten er ook nog sociale factoren zijn... van dat je achteruit gaat, je baan verliest, je gezin verliest. Dus het is eigenlijk altijd een mengbeeld. Ja. Nou beweeg je dus als arts uh, ja, op, op dat gebied. In als, als muzikant kom je waarschijnlijk ook veel uh, mensen tegen. die, uh, laat ik het voorzichtig zeggen. meer dan de gemiddelde mens uh, gewend is om te drinken. of, of misschien ook drugs te gebruiken. Uh, in, in, met name in de muzikanten zien. Uh, dan bedoel ik het internationaal hoor, ik, ik ga niet uh, mensen aanwijzen of zo. Maar uh, we weten dat dat ja, een, bijna een, een, een, uh, een sociaal uh, middel is. Ja, dus het, het is een, het, je kan je afvragen of het een, een risicogroep is, een muzikant. Omdat het vaak een, uh, een ongeregelder leven is. Het is aanvaard dat er gebloot wordt. Het geeft je inspiratie hè, voor muziek. Je moet doorgaan, Elvis Presley overdag aan de speed... en s'avonds mm. aan de slaappillen, uiteindelijk ook niet gered. Uh, maar toch is die vraag nog niet heel makkelijk te beantwoorden. Want als je kijkt in Nederland dat er 1,2 miljoen uh, problematische drinkers zijn... dat zijn echt niet allemaal muzikanten, nee, Al andersom nee, geredeneerd. Nee. Dus het is ook iets menselijks om, om vrijheid te zoeken... om je problemen weg te drinken of weg te gebruiken... Met het risico dat je blijft hangen. En muzikanten komen ook meer in beeld natuurlijk. Als iemand op drie hoog achter zich een klem zit te zuipen. Dan weet niemand dat. Nee. Maar als een muzikant dat doet, een Amy Winehouse, dan is dat meteen de grote camera erop. Ja, dus die nou zal... ja ze zingen er natuurlijk ook over. Ja. Er de, de zijn de, de, de Beatles, uh, die, die werden al uh, verdacht van het schrijven van liedjes over LSD en dat soort dingen. Ja. En Amy Winehouse natuurlijk met uh, rehab. Uh, ja, dus het ook uh, openbaar maken wat natuurlijk heel ja. goed is. De Beatles hebben eerst heel lang ontkend natuurlijk... maar later ja. wel uh, toegegeven, ja. uh, Paul McCartney. En in dit kader, wel leuk om te melden dat wij met de band... doen een aantal keer per jaar een project. Dat noemen we Les Drugs en Rock'n'Roll. Ik geef dan een lezing over alcohol en uh, cannabis vooral. En we spelen daarbij nummers van dit soort helden. En we laten videobeelden zien. En het is een soort aangeklede preventie... Les. En uh, deze maand in Rotterdam doen we er ook eentje... Uh, waarbij je echt honderden leerlingen bereikt... in een kritische leeftijd van uh, experimenteren. Ja. En dat is wel aardig. En dan doen we die muzikanten ook allemaal. Ja. En helpt dat ook? Nou, dat is, dat is de vraag. Uh, we, aan de hand van een enquête. Je bedoelt helpt het om... Nou ja, preventief... Uh... Nou, eigenlijk is een beetje aangetoond dat preventie nooit goed werkt... Het geeft wel voorlichting, maar of het echt preventief werkt op te gaan gebruiken, dat is eigenlijk maar zelden het geval. Nee. Vandaar dat ze praten over gerichte preventie. Mensen die jong ADHD hebben, die zijn vooral vatbaar voor gebruik. En vooral daar moet je met je preventie zijn. En als je er goed op tijd bent met behandeling van ADHD, worden ze niet verslaafd. Ja, ja. Er zijn ook uh, andere verslavingen. En dan, dit is eigenlijk een beetje een bruggetje naar het uh, volgende onderwerp. Want uh, ik zei het al aan het begin... dit uh, uur van nachtvluchten van zaterdag 14 januari 2012... heet uh, Nachtvluchten Winterkost. En uh, dat betekent dat we deze hele reeks uitzendingen... in deze donkere winternachten uh, uh, onderzoeken... wat nou uh, lekkere toetjes zijn. Ik, ik kan niet wachten. nee. Kijk, we hebben al een lekker muziekje op de achtergrond. En daar komt Barbara binnen met... Uh... Ja, met wat? Wat heb je daar, Barbara? Ik heb een wortelcake. En die is afkomstig van Koekelaar in Rotterdam. Juist, kijk. En uh, dit lijkt me nou, uh, om, om dan toch nog even het vorige onderwerp uh, <lacht> aan te houden... Dit lijkt me ook iets waar je heel makkelijk aan verslaafd kunt raken. Ja, Gerard, nou, wat zie jij? Ik zie een punt. <laughs> Aangekleed. <laughs> een taartpunt, daar moeten we wel even bij zijn. <laughs> ja, een taartpunt, een mooie uh, wijdbeense gelijkbenige driehoek... met een wortel erop en een groen toefje. En uh, het, is een, het ziet er een beetje chocoladecake-achtig uit. En het is overdekt met een laagje wit spul. En dat lijkt me een soort room. En ik ben benieuwd... Uh, ja, ik heb het me nou laten vertellen wat het laagje was... maar dat ben ik nou eerlijk gezegd vergeten. Er zit in geval in de taart zelf uh, uh, walnoot en, uh, en kaneel en uh, allerlei dingen. En, uh, zit er ook drugs in, of niet? Oh, wacht, het staat hier op, ja. <laughs> Kijk. Uh, drugs zitten er niet in. Wel rozijnen, walnoten en een vleugje kaneel. En het is afgesmeerd met een cream cheese frosting. Oh. Kijk, nou, daar kon ik net even niet opkomen. Maar dat, uh, dat is het dus. Uh, worteltaart. Uh, ken je die mop trouwens van dat konijn dat bij de bakker komt? En dat vraagt, heeft u ook worteltaart? Ja. En wat gebeurt er dan ook alweer? Nou ja, dan komt hij dagen achter elkaar. Want ze zeggen steeds, nee, die hebben we niet. En dan komen ze, komt hij elke dag weer terug. En dan uh, op den deur zegt die bakker, uh, want die wilde vanaf natuurlijk... Uh, dus die heeft een keer worteltijd gemaakt. En dan zegt dat konijn, vieze hè? Vieze hè? Ja. ja okay. Je moet vooral Zo met die tandjes ja. hebben, want dan, uh, anders werkt die mop niet. Uh. Frank, uh, mag ik al? Hij staat Ja, opnieuw. nee, sterker nog, je moet. Ik krijg speekselvloed. We gaan een hapje nemen van deze heerlijke worteltaart... van uh, de koekelaar uit Rotterdam. Mm. Mm. Heerlijk. Vertel eens iets over de textuur. Nou, voor mij geen brinda meer straks, hoor. <laughs> het is uh, inderdaad heerlijk. Uh, mm. Hard en toch zacht. Ja. <laughs> en uh, qua smaak ook... De, de, het is niet, niet zo ontzettend zoet. Hè. Het, is, het is zoet, maar... Maar ook hartig. ja. <coughs> Dus Met je, kan alles. Er, je kan er alle kanten mee. Ja. En dat roomlaagje uh, ja, dat er dus ook cream cheese in. Dat zou kunnen klinken als mooi uh, morgen. Maar het is een mooi bescheiden laagje. Mm. En uh, ik maak hem gewoon op. Ik mm. dacht dat dit iets hards was, dat uh, worteltje. Ik dacht dat het marcipein was, maar wat zou het zijn? Die wortel is ook zacht. ja. Ik eet uh, hem straks verder op, want het is natuurlijk niet heel erg beleefd om nu de luisteraar met uh, volle mond toe te spreken. <güls> uh, als je uh, zou uh, een, een cijfer zou moeten geven, uh, welk cijfer zou dit uh, toetje dan, uh, dit dessert, een winters dessert dan uh, van jou krijgen? Een goede negen. Een goede negen. Hartstikke lekker. Is dat een negen plus of een? Negen plus. Oké. Okay. Nou, bij deze is dus uh, dit uh, toetje de worteltaart uh, bekroond met een uh, 9. Plus. Uh, ik moet ook even nog een uh, overzicht geven van wat er uh, aan de weken, in de weken hieraan voorafgaand allemaal als toetjes is uh, opgepeuzeld. Een uh, chocoladetulband van Bakkerij Westerbos uit Amsterdam. Gast was toen uh, Hendrik de Groot en die gaf het cijfer 8. En Nora die had daar een 7,5 voor over. Nora is een beetje kritischer. Uh, een champagne taartje en appelmier van patisserie Remy en Bladicum, Dat was op oudejaarsochtend. ochtend. André Amaro, die gaf een 8,5 en Nora een 9. En vorige week was er een driekoningsdessert Galette derois. Die ken je vast, vast ook wel. Dat zijn die taarten met zo'n uh, zo porseleinen ding erin, weet je wel. De, als boon. Als jij dan de punt hebt met de boon erin, dan... Oh ja, ja, ja, ja. Dan moet je denk ik de volgende taart betalen. Dan weet ik <laughs> eigenlijk niet wat je dan... Ja, met het haasje. ja. Uh, die was van de Franse bakkerij Le Fournil de Sébastien in Amsterdam. En Barry Holtzlag gaf daar een 8 voor en Nora een 8,5. Dus eigenlijk valt het reuze mee hoe kritisch Nora is. Die is niet per se kritischer dan de gast. Uh, jij kwam op een uh, 9 plus. En, uh, nou, ik hou het uh, dan bescheidenheidshalve op een 9. Maar dan komen we dus... Uh, dit uh, zo overzien. Er zijn er volgende week ook nog uh, winterkostgangers. Uh. Ja. Dus het wordt heel spannend. Uh, dit toetje staat dan voorlopig uh, op een, uh, mooie een mooie plek. Mooie plek, uh, Ja, het is heerlijk. Ja. Uh, goed, nou, nou even verder hoor, want uh, we moesten nog veel meer doen. Mm -hmm. uh, waar, waar, van, oh ja. Uh, Ramses Shaffi moeten we het natuurlijk al over hebben. Ja, leuk. Uh, ik heb uh, zijn laatste concert uh, of optreden gezien in de Cake in Rotterdam... toen hij de, de, de penning kreeg, de penning. Daar was je bij, wat leuk Ja. ja. En jij was daar ook bij ja, ja. Uh, als, als begeleider. Hij speelde daar een prachtig uh, solo-stuk uh, aan de piano... dat hij denk ik ter plaatse uh, uit zijn mouw schudde. Zeker. Ja. Uh, en een paar dagen later was hij uh, dood. Jullie hebben hem als band, hè, als al de liefste... Uh, ja, de laatste jaren heb uh, ik een beetje uit slop gehaald. Dat is, dat is een, een leuke omschrijving, zo ik het zelf uh, niet bewust beleefd. Maar als je terugkijkt, ja, wij waren wel een band... die uh, de bereidheid had en het geduld om met deze man uh, op pad te gaan. En kijk, Allerliefste speelt ook, meer dan honderd keer per jaar. En een keer of acht à tien was met Shaffi. En dat was vanaf 2006... Want we namen Laat me op, onder de titel Laat me wieven in 2005. En toen dachten we allemaal: Nou, dit is één keer een hoogtepunt. We hebben met Chaffy mm. in de studio gestaan en het is prachtig geworden. En Lisbeth Lis natuurlijk erbij. Toen kwamen de uitnodigingen voor tv en uh, bevrijdingsfestivalen. Want hé, hey, als Chaffy weer, uh, no. no. weer is opgewekt, dan uh, gaan we boeken. En natuurlijk is hij heel goed beschermd geweest, ook uh, door Edith Huyers, een medisch begeleider. Uh, we hebben goed in de gaten gehouden wat kan wel, wat kan niet. Maar we hebben fantastische dingen meegemaakt met die man. Uh, ja, Rotterdam, de Laurenskerk was een hoogtepunt en zijn laatste concert. Toen uh, was zijn stem al zo aangedaan. Ja, het probleem in zijn, uh, zijn strottenhoofd en keel. Maar dat hij nog wel zijn vingers liet spreken. En toen was hij al echt een oude man. En dat uh, ja, was een soort requiem. Maar heel, heel bijzonder om zo'n laatste stukje kracht nog muziek te zien maken. En daar uh, ben je dus bij geweest. Maar we hebben ook weer uh, nog een Power gezien. Ik heb me altijd afgevraagd. Ik ontmoet deze man opnieuw en pas voor het echi op zijn 72ste. Hoe is die geweest toen hij veertig was? He? Want dat moet enorm mateloos zijn geweest. Ja. En wij hadden al een veel vriendelijkere, matigere chaffie... Uh, bij ons in de zuid in de zei hij. Want het was geen eend, hè. Mijn voor het is een zuid ja, ja. uh, Maar ik herinner me Zwolle, ik herinner me Venlo... Amsterdam Openluchttheater... waarbij hij op zijn laatste Niet Zonder Ons... van Zinkvecht Huilbid, hè... Dat er een, een onweersbui losbarstte, precies op die laatste klap. Ook zo'n magische momenten. Maar ook uh, de uren wachten als je moest ophalen in het bejaardenhuis. Uh, nog één peukje. <lacht> nog één wijntje. Dus <lacht> op een gegeven moment calculeer je dat in... en heb je een gebruiksaanwijzing Shafi... en dat er wat uh, brood in moest voordat hij ging zingen. Want anders dronk hij uh, alleen maar. En dan leer je wat hij lekker vindt. En dat was een... Uh, het was, daarmee was het een kind van je, maar ook een vader en je opa in één. Ja, ja, ja. En je leraar ook, want hij zei hartstikke mooie dingen. En hielp het in jouw geval dan ook dat je uh, arts bent, uh, verslavingsarts... dat je kunt omgaan met mensen die uh, een gebruiksanwijzing nodig hebben? Misschien nou, misschien niet omdat ik arts ben, maar misschien omdat dat uh, gewoon in me zit... dat ik met oude mensen wel goed kan omgaan. Tijdens mijn studietijd deed ik ook wel uh, verpleeghulpwerk. Om bij te snabbelen. En, uh, maar ik was, ik was zelden, was ik arts als ik bij Chiavi zat. Het was, we waren muziekvrienden. En ik weet dat Joep van ik een keer heeft geschreven. dat hij het ontzettend komisch vond. dat een van de betere vrienden van Chiavi. een verslavingsarts was. <lacht> wetende dat Chiavi toch nooit zou stoppen. En dat het was ook nooit iemand zijn bedoeling. Wat wel... was het trouwens. als jij dan arts bent, is het dan niet jouw... Ja, plicht zou je bijna zeggen. Of hè, je, de eed die je afgelegd hebt... om iemand die aanwijsbaar uh, ziek is... Mm -hmm. om die uh, uh, te, de, te proberen te genezen. Ja, maar Shafi en Eden en plichten... Dat, dat, uh... Nee, maar ik heb het nou over jou. Ja, nou, wat ik, wat ik heb gedaan... is wel toen hij uh, medisch gesproken... Passagestoornissen kreeg. Hij kon, niet, hij kon niet meer slikken. Hmm. Dat ik toen heb gemeld aan de verpleging dat er wat moest gebeuren. En kort, daarna is die ook uh, onderzocht en is het onheil vastgesteld in de keel. Uh, dat was dan wel echt een moment dat je wel moest. Maar verder. Uh, je hebt wel eens voorzichtig gesprekjes aangeroerd in de eentoor. In al die uren die we hebben doorgebracht. En uh, hoe denk je over drugs en over, over drank. Maar het was er allemaal toch... Kijk, dat winkeltje in het bejaardenhuis ging om twee uur open. En dan ging het gewoon de hele dag door. Maar wel geleidelijker. Het was niet meer dat, dat mateloze, excessieve. Dus ik had daar geen, uh, geen taken of, of plichten meer. Nee, nee. Vertelde hij trouwens over... over... Die jonge jaren, toen hij inderdaad uh, ja, die, die, die jonge man was... die uh, Amsterdam betoverde? Ja, ik herinner me nu meteen, als, je, als we op die A4 of A44 want hij groeide op in Leiden, hè? bij de familie Snellen... die hem opnam vanuit dat kindertehuis. En dan kreeg hij allemaal herinneringen over die school. Hij zei, ja, het was een mooie tijd, maar ik was echt niet zoveel. Dat hij toen al aan het braniëm was en zijn eigen weg aan het zoeken... Over de later Amsterdam toneelschool uh, niet veel, nee. Maar heel veel andere dingen. Dus het is een waarneming hè? van zijn hier en nu. En kijk, wat een wonderlijke speling van het licht in een gracht. Van die kleine dingetjes waar je aan voorbij loopt in je snelligheid... Ja. Of een zolderkamertje met een lichtje. En daar gebeuren de wonderlijkste dingen. <laughs> en, en dat is... Uh, Nuriens een glas wijn opdronken... bij de vaste Italiaan bij hem om de hoek. Ja. Het is hier en nu. Hier en nu. Om zijn eigen filosofie te verkondigen van... we moeten ervan genieten. Ja. Hier en nu. Dat zijn dingen die allemaal uh, wel naar voren kwamen. En heb jij daar ook van die filosofie uh, ook, ook geleerd? Ja, ik probeer dat. Maar ik, zit, ik zit heel anders in elkaar dan Shafi. En ik uh, heb me nog nooit vergeleken met hem. ga ik nooit doen ook. Ik uh, leer van hem als hij zegt... inderdaad, het is hier en nu. Probeer het nou eens, weet je wel. Met die, die, deze worteltaart is werkelijk verrukkelijk. Denk niet aan wat je straks gaat doen... Als je, of je kinderen al wakker zijn als je thuis komt. Of aan morgen, of aan gisteren. Maar echt aan nu. Dat probeer ik wel... Uh, wat van op te pakken, ja. Maar dat is echt wel een levenskunst... die ja. je misschien pas echt leert als je ook leed hebt gehad. Maar misschien is het ook een levenskunst... die je eigenlijk alleen kunt uh, uh, botvieren... Als, uh, als je mensen hebt die, die ervoor zorgen... dat je niet in zeven sloten tegelijk. Zeker, het een, een, een sociaal netwerk. Ja. Met een envelopje met zakgeld elke, elke dag. Ja, ja. En jij hoorde ook bij dat netwerk? Ik hoorde daar ook bij, ja. En ik ben ontzettend gelukkig dat ik hem heb mee kunnen nemen... Want vanuit die rookkamer van een verpleegdhuis... waar hij overigens niet eens veel last van had, hoor. Maar van een rookkamer naar een podium met geëmotioneerd publiek... en dus een ovationeel applaus. En hem weer terugbrengen daar. Ik ben heel blij dat ik daar met mijn band een, een rol in heb kunnen spelen... in zijn laatste jaren. Ja. Gerard dan allerliefste, we moeten naar een volgend... en het uh, finale onderdeel van dit programma. Zie je dit prachtige ovale doosje? Dat is uh, met prachtig uh, handgeschept uh, papier beplakt... en er zitten bloemetjes in. Het heet... Uh, uh, ik moet hem zo houden. Een doosje vol goede voornemens. Er zit een pincet bij. Er zitten allemaal rolletjes in. Daar staat een tekstje op. Als jij nou een, uh, met, met dit pincetje een rolletje eruit... Pak, dan ga ik vast de afkondiging doen. We hebben dat gehad, hoeven we hoeven ons daar geen zorgen meer over te maken. Want nachtvluchten zitten er bijna op. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 14 januari 2012. In dit laatste uur was ik in gesprek met Gerard-Jan Alderliefste... liedzanger, gitarist van de band al de liefste en verslavingsarts. Volgende week ontvangt mijn collega Nora... de vijfde winterkostganger... de socioloog en demograaf Jenny Gierveld. Vragen en opmerkingen via nachtvluchten.fm. Daar kunt u ook de verschillende uren van vannacht opnieuw beluisteren. Dus www.nachtvluchten.fm. En daar gaat u in de loop van de dag ook heen... voor de Ons kent ons prijsvraag. Meedoen kan tot 17 januari. En als u al weet hoe de oudste zoon van... Ger Gerard-Jan Alderliefste heet, dan kunt u ook een uh, uh, brief schrijven... naar Omroep Max, nachtvluchten, postbus 518-1200AM in Hilversum. En dan maakt u ook kans op een van de exemplaren van De Franse Slag. De cd van Alderliefste. Nou, hebben we dat gehad. Even kijken, dan hebben we nog uh, ongeveer een minuut om na te praten. Ik zie dat jij ook een leesbril nodig hebt. Ja, helaas wel. Ja. Ja. Gerard-Jan Alderliefste, wat staat er op het... Uh, kokertje op het uh, strookje papier dat jij uit een doosje vol goede voornemens hebt geplukt met de pincet. Daar staat op vaker vergeten de wekker te zetten en me door vogel gechilp laten wekken. Het staat er misschien onder uh, uh, dat het een citaat is van Ramse Shafi, uh, want dat zou je bijna zeggen. Ja, ja het is vast geen toeval. Ja, ik weet niet wat er op die andere papieren staat. Maar... We, zouden, we zouden ze bijna allemaal gaan uh, onrollen, maar maar dat zou wel een. Uh, dat past ja, heel goed in. De... In het verhaal, ja, zeker. Ja, ja. En dat ja. is natuurlijk ook zo. Ja, ik ben ook iemand met een volle agenda. En altijd dingen die toch niet afkomen. Dus dan kun je beter af en toe eens even de boel de boel laten. Ja, en, uh, ja. Ja. ja. En geniet van het moment, hier ja. en nu. Zo is het. De techniek was in handen van Bart Schulz. Productie en regie, redactie en regie, Barbara Elbert... samenstelling Nora Romanesco, presentatie Frank van Deel en straks het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Avonturier Bruce Perry reist af naar het Noordpoolgebied... en ervaart hoe het is om te leven in de grote wildernis...